Met het NOS Op een industrieterrein in Valkenswaard woedt al urenlang een grote brand. Het vuur brak even na negen uur uit in een bedrijf waar plastic wordt verwerkt. Later sloeg het over naar twee andere bedrijven, waaronder een vestiging van doe het Zelf, zaak Fixit. Er zijn geen berichten over slachtoffers. De brandweer heeft bij het bluswerk tientallen wagens ingezet, maar het vuur is nog niet onder controle. Een deel van het industrieterrein in Valkenswaard is afgezet en ook een aantal woningen in de buurt is ontruimd. Het luchtalarm is afgegaan om de inwoners van Valkenswaard er attent op te maken dat ze ramen en deuren dicht moeten houden. Ook in hezen en leenden geldt dat advies. Over giftige stoffen is nog niets bekend. Op Tessel is een parachutist verongelukt. Of het een man of vrouw is, is niet bekendgemaakt. Hij of zij kwam verkeerd terecht bij de landing bij het vliegveld. De parachutist had de sprong gemaakt bij Paracentrum Tessel, de Koksdorp in Koksdorp. Een man van 34 uit Kuik heeft bekend schuldig te zijn aan 10 verkrachtingen en aanrandingen. De man werd begin dit jaar opgepakt na een gewelddadige verkrachting en mishandeling... van twee jonge vrouwen op Nieuwjaarsdag in Wanrooi. Na zijn arrestatie bekende de Kuikenaar ook drie andere zedenmisdrijven en een tasjesrof. Een DNA-test wees uit dat de verdachte ook verantwoordelijk is... voor een zedenmisdrijf van 15 jaar geleden in Bergen-op-Zoom. Behalve dat misdrijf bekende hij nog een aantal verkrachtingen. Volgens de Brabantse politie gebruikte de man uit Kuik grof geweld... Veel van zijn slachtoffers werden geschopt en geslagen. In Roemenië zijn de lichamen opgegraven... van oud-dictator Nicolae Ceausescu en zijn vrouw Elena. DNA-onderzoek moet aantonen of de lichamelijke resten werkelijk die van het echtpaar Ceausescu zijn. Als dat niet het geval is, overweegt de familie van Ceausescu een proces tegen de Roemeense staat. Het weer bewolkt later vanmiddag regenbuien met kans op onweer, vooral in het oosten. Temperatuur 23 graden aan de kust, tot 30 graden in het oosten. Morgen wisselen we van tijd tot tijd regen. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Shoona. <tied>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 Zandvoort, zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, is de zomer van ZFM. is Van LP en single tussen 1955 en 1985 Goedemiddag Goedemiddag Maurice Goedemiddag Ruud goedemiddag, goedemiddag. goedemiddag We zijn er weer Ja ja Ja Terug van weg geweest jij Ja even een weekje Portugal gedaan hè uh, Wat heb je daar gedaan? Ik heb daar gespeeld Niet eens vakantie gevierd? Ja overdag en dan uh, s'avonds uh, lekker een beetje dinermuziek bij in een prachtig restaurant daar in Algarve. Okay. Een van de, als u daar ooit komt, dames en heren, moeten we daar beslissen gaan eten. Dus top, top, top, top, top, top, top. Welk restaurant? Top, top. Het restaurant heet Florian. Kijk. En uh, dat zit in Amancil of eigenlijk in Valverde heet het daar geloof ik. Dat is een onderafdeling, Ammansiel is veel groter. Dat zit, uh, ik heb daar ook leuke mensen ontmoet. Maar eens. Weet je wie ik allemaal ontmoet? Ik, daar. ik heb daar onder andere uh, Linda de Mol ontmoet. Oh. Uh, Anita Meijer heb ik gezien. Ik heb John de Mol gezien. Ik heb Ronald Koeman gezien, ja. Wat ja. deden ze daar allemaal? Nou, die aten daar. Ja, maar waarvoor waren ze daar? Die hebben er allemaal huizen daar, die wonen daar allemaal. Dat, dat, dat, dat is een gebiedje, daar, daar woont, dat echt waar. Weet je wie er ook woont? Schuim tegenover dat restaurant. Uh, Ronan Keating, zegt hij ze dat? Oh, dat? ja tuurlijk, zeg we maar dat wat. Nou, die woont daar dus ook. Ik heb hem niet gezien, maar die woont daar wel. Dat is, is, uh, <laughs> is ongelooflijk uh, wat daar allemaal... Louis van Gaal woont er ook, geloof ik. Die hebben allemaal van die huizen. Dat zijn niet van die huizen die hier op het plein staan, hoor. Dat zijn echt... Nee, weer... zeg, zeg maar Hollywood-stijlhuizen. Houd je kop, mijn telefoon Uh-oh. Paniek. Paniek. Nou, voor vandaag in de ja. vinyljaar. Gaan we staan weer drie platen? Ja, nou, ik laat hem gewoon bellen. Goed. Ik ik hem Goedemiddag, dus, dames en heren. Kijk, wel een je heb, hoor, op de telefoon. Uh, huh? Ja, het is de R van Bach. Dat klinkt belangrijk. Ik zal hem even <laughs> op stil zetten, want het gaat natuurlijk niet. Nee, nou, dat komt zo direct wel goed. Nee, wat, wat gaan we vandaag allemaal doen, Ruud? We gaan vandaag uh, leuke platen zijn. Ik heb vandaag weer eens uh, een, uh, een, uh, een heel uh, afwisselend verhaal uh, meegenomen, dames en heren. Het Hemond-orgel staat een beetje centraal vandaag. Oké. Okay. Ja. Maar niet alleen het Hemeltorgel, maar ook de akoestische gitaar. Dus ik denk, ik, laat ik je weer eens even voor een contrastje kiezen, nietwaar? Ja, gezegend. je goed? Ja. Maar Hemeltorgel denk ik meteen aan blues. Uh, kan. Kan. Uh, Hemeltorgel is eigenlijk gewoon uh, groot geworden natuurlijk in de popmuziek. En uh, in de jazz, uiteraard. Natuurlijk als je denkt aan jongens als uh, Jimmy Smith en Jimmy McGriff, uh, Jackie Davis. En in de popmuziek natuurlijk Keith Emerson, Rick van der Linden. Uh, dat soort jongens, die hebben natuurlijk uh, uh, allemaal op Hemond gespeeld. Een fantastisch mooi instrument. En het gekke is dat het is een, een, een sound is die nog steeds, nog, steeds, nog steeds in de muziek terug te heren is. Het is niet weg, ik denk het. Hemondorgel is nu, uh, even kijken, 76, 76 jaar oud. Het is 1934 geloof ik, kwam de eerste. Zo. Uh, als ik het goed onthouden heb, 1934 kwam, ja, kwam geloof ik de eerste. Dus, uh, en ja, dat, dat, die sound is nooit weg geweest. Maar wat goed, wat gaan we doen vandaag? We hebben vandaag de Peddlers. Zegt u dat nog iets? De Peddlers. Een trio uit Engeland in de uh, jaren 64 uh, ontstaan, zo'n beetje. Uh, en op hun hoogtepunt, zo rond 1970. Uh, daarvoor hadden ze al aardige platen gemaakt. En een van hun beste albums heb ik meegenomen. En dat is het album Birthday. Prachtige plaat met hele mooie muziek erop. En dan gaat u dus zometeen al iets van horen. Verder heb ik... Uh, en dat is voor de mensen die niet zo van progrock houden. Ja, een beetje jammer. Maar um, ik vind het zelf wel erg mooi. Ik heb ook meegenomen The Nice. Uh, dat was eigenlijk een trio waar Keith Emerson in speelde. Voordat hij naar Emerson Lake Palmer, met Emerson Lake Palmer begon. En daarvan heb ik uh, een prachtige live plaat meegenomen. En die heet The Five Bridges... Sweet. En nou, daar staan hele leuke dingen op. Wel lange stukken, die zullen we waarschijnlijk niet helemaal draaien. Want anders dan. Is dan uh, uh, ja, oké. Okay. En als extra contrast heb ik de allereerste plaat meegenomen van Bob Dylan. Ja, Bob Dylan, ken je hem nog. Ja. Uh, later is hij natuurlijk uh, allerlei andere wegen ingeslagen. Maar we, ik heb dus zijn eerste echte troependoorplaat meegenomen. De The Times They Are a Changing. Uh, dat staat er ook op. En dus eigenlijk alleen muziek met zijn gitaartje en zijn mondharmonica. Nog voordat hij elektrisch ging. Uh, dus eigenlijk een van zijn allereerste eerste platen. Dus Bob Dylan, de paddlers en de nice vandaag. En verder hebben we natuurlijk het kan raar lopen. En we hebben natuurlijk ook weer de kraker van de week. En ook daar zit een hemondorgel in. Ja, dus ik, ik heb uh, even bewust uh, gekozen vandaag. Ik moet nog even hartelijk dank zeggen aan Albert Jan. Uh, hè? Toch? Ja. ja, want die heeft vorige week de uitzending... Uh, ja, dat heeft hij goed gedaan. Ja? Ja. ja ik, heb, ik heb nog geen klachten gelezen in de mail, dus het uh, zal wel goed zijn. Nee, kunnen. daarom. <laughs> Alleen maar positieve berichten. Ja. Kun nou. je het volgende week ook weer doen? Daar heb ik een mailtje van gehad. Ja, ja. Nou ja, ja. Nee, het is er weer. Ja, helaas. <laughs> ja. Ja. En ik sta mijn plankje niet af. Dus nee, nee, dat doe je goed. Nee. Dat hoor ik nou. De microfoon die ik verplaatst. Oh, ik denk er worden gebonst op de deur. Zo. Nee, nee, nee. Hé, hey, we gaan nee, beginnen met de peddlers. De jury uh, komt nog niet binnen, die komt nee, straks pas. Komt straks pas voor Vijf minuutjes geef ik ze nog. Nou. We gaan beginnen met de peddlers dames en heren. En uh, dat is een oud liedje wat wij ook wel kennen van Marlene Dietrich. Die heeft het ooit nog eens een keer gezongen op het Grand Gala du Disque in 1963. Um, en en het, is, nou, het is gewoon een oud liedje. Het heet Where Have All The Flowers Come. Hier zijn de peddlers. Ja, de plaat kraakt een beetje. Maar ja, Zo hoort is. het. Zo hoort het ook. Dan kan je tenminste goed horen dat het van vernieuwd komt? Peddlers. Kom maar. Hallo. Hier dan. Ze zijn er. Oh where all the flowers gone The girls have picked them everyone Oh when will you ever lose? A long time ago, wherever the young girls come, they've taken husbands, everyone. They're all, they're all in uniform is het leuk dat je helemaal op het verkeerde been wordt gezet. Hè? Als je dat, dan ja, in het begin heen... hoor ik hem denk ik... Van, nou, dat wordt een aardige ja, hij <laughs> nummer. Gaat, en dan gaat hij ineens gewoon door... Uh, met een, alleen maar een akoestisch gitaartje... een bas en een, uh, en, en een tamborijntje. Uh, het oorspronkelijke liedje... van de Flowers Gone, werd geschreven door Pete Seeger. Een van de, ja, van de grote prominenten... uit het uh, jaren 50... folkmuziek en zo. Wie uh, shall Overcome heeft hij ook geschreven geloof ik. en Nog meer van dat soort fries. Eh... Uh, Kowalski, wie zou overkamp van de band live? Ja, het zou kunnen. Ja, je hebt het nummer ook gezongen. Hij Heeft dat ook gezongen? Kan, ja, kan, mijn kan. tijd weer. Hè. Ja, als je altijd weer. Maar Jaren noem, ja, maar ja, dat nummer, dat is al al zo verschrikkelijk oud. Um, dus dit was hem ook. Wergeval de Flowers Gone van de Peddlers. Ik had het natuurlijk over dat hemeldorgel, maar dat komt gerust nog wel hoor. Maak je geen zorgen. Dat, uh, dat gaan we straks echt nog wel volledig horen. De, van dat hemeldorgel van Roy Phillips. Die dus eigenlijk de leading man van de Peddlers was. Um, en verder hadden wij nog een drummer. En die heette Jomo uh, Rylis. En dan hadden we ook nog een, een uh, die drummer. Die, dat was zo'n een leuk verhaal weer. Uh, die drummer van de Peddlers die zat daarvoor bij uh, Rory Storm en de Hurricanes. Zeg je dat iets? Nee. nee. Nou, Rory Storm en de Hurricanes was een van de bandjes in de tijd van... Zat uh, Ringo Starr er niet in? Juist. Nou. Ja. En de drummer die dus hier bij de paddlers meespeelt, was dus de opvolger van Ringo Starr bij Rory Storm toen Ringo overstapte naar de Beatles. Kijk. En dat heeft Ringo wel slim gedaan. Maar toch achteraf toch wel Starr. Ja. Um, goed. Uh, de Nice, dames en heren. The Nice, een uh, fantastische band, ook weer uit het, uh, ja, het, het mooie deel zeg maar, van de jaren 60, zo na, na 1965, 66, toen de muziek echt een verschrikkelijk uh, grote ontwikkeling doormaakte. Ineens was alles mogelijk. Uh, The Nice was een band geformeerd natuurlijk, door uh, Amazon, Keith Emerson, de, de organist. Uh, verder zat Lee Jackson daarbij. En wie die de rest was, dat gaan we nog even opzoeken allemaal. Dat weet Maurice allemaal, maar die zit nu met zijn telefoontje te spelen. Dus zegt... Sorry. <laughs> ja, dat is mijn levende loop niet, man. Die weet alles, echt waar. de uh, Nice dus. En die hebben diverse platen gemaakt. Ze zijn onder andere beroemd geworden door, uh, door het lied America uit de wedstrijdstory waar zij een instrumentale versie van gemaakt hebben. Maar ze kwamen in 1969 met een prachtige plaat en die heette Five Bridges... En dat is een bijna volledige live plaat met alleen maar live opnames erop. En daarom kun je dan echt heel goed horen hoe fantastisch die mensen al waren. En De Nijs nice was natuurlijk de voorloper van Emerson, Lake en Palmer die nog even een stapje verder gingen dan uh, De dan Nijs nice deed. De Nijs nice, uh, had een... Weet je, wil je weten wie er allemaal in zat? in de Ja, game? nou vertel eens, vertel eens. Keith ja. Emerson, nou, dat wist je. Dat wist ik. Lee Jackson. Dat wist ik ook. Brian Davidson. Uh, ja. Ja. ja. En David O. List. Juist. Kijk, dat waren ze. Ja. En uh, nou, die jongens speelden dus progressieve rockmuziek en uh, schroomden ook. En daar heeft onder andere Rick van der Linden zijn inspiratie ook voor Exception vandaan gehaald. Want uh, Keith Emerson deed al veel eerder dingen met, met muziek van bijvoorbeeld Bach. Uh, Brandenburgse concerten en zo, die bewerkte die dan. En daar gaat u straks ook natuurlijk een voorbeeld van horen. Want ook daarvan hebben we hier een, uh, staat er een live registratie op. Maar we gaan gewoon beginnen met de Five Bridges Suite. Dat is een, uh, een stuk live opgenomen in een festival hall in Croydon in, in, in Engeland dus. Uh, ik zal het even precies vertellen. De Fairfield Halls in Groydon, Croydon in, Engel, in, in Engeland. En dat is gebeurd op 17 oktober 1969. Het stuk bestaat uit... Uh, een aantal delen. Fantasia First Bridge, The Second Bridge, The Chorale Third Bridge, The High Level Fugue. Dat is de uh, fourth bridge en de finale de Fifth Bridge. Dat is een lang stuk met klassiek orkest. Dat is het leuke ervan. En de dirigent van het orkest was Joseph Eager. Het orkestra dat is Symfonia of London. De uh, rec recording engineer van de Fairfield Hall was Bob Ogger. Prachtig. En, eh, Nou, dan weten we eigenlijk wel een aantal dingen. En die gaan we maar eens naar luisteren. We gaan gewoon beginnen bij het begin. Het, het is voor Maries een beetje lastig, dames en heren, onze overprezende waarom. Eh, dit is, de eerste kant is een LP zonder bandjes. Ja, dus er zitten geen afscheidingen tussen de nummers. Het wordt, wordt af en toe. En hij is zoeken. verdeeld in uh, vijf bruggen, vijf ja. bridges. Ja, ja. Maar nou, het gaat wel goed komen. gaat wel goed komen. Goed, we beginnen met de Fantasia. De first bridge hier is the Nice. Don't Dat was dan het, uh, het eerste deel van de Five Bridges Suite. En de piano werd natuurlijk bespeeld door Keith Emerson. Maar om nu even te laten horen wat er allemaal gebeurde. Want dat is dus een compleet stuk. En uh, hier speelt dus een compleet symfonieorkest mee. Het stuk is geheel geschreven. En ook uh, uh, op uh, papier gezet. Uh, door Keith Emerson. Uh, die heeft het allemaal zelf gedaan. Ook de hele orkestpartituur is dus uitgeschreven en zo. Dus het is een, een berenklus geweest. Dat mag je dus weten. En... Uh, hij ontmoette eigenlijk die dirigenten, Joseph Eger, die ontmoette die En Joseph Eger wilde eigenlijk vanuit het, zeg maar, het establishment hè, van de klassieke muziek wel eens een beetje uh, ja, uh, muren slechten, uh, baanbrekend werk verrichten naar, naar andere, andere dingen. En Keith Emerson was natuurlijk precies het tegenovergestelde, want de Nice was best wel een... Een ruige groep in de tijd. Als je vooral uh, moet je maar eens een keer zoeken op uh, YouTube, bijvoorbeeld, is wel leuk. Daar staan een paar filmpjes op hoe Keith Hammersham met een Hemeltorgel placht om te gaan in die tijd. Nou, dat weet ik niet. Zo. Dat is niet zo. Zonder van het nou, waarschijnlijk. Echt, hij had er twee, hè? Had er, hij had er eentje waar hij dan echt serieus voor speelde en eentje daar had hij dan een hele act mee. En uh, nou, dat was zo'n klein Hemeltorgel, zo'n zo, zo type L, voor de kennis die, die zegt dat wel ongeveer iets. En uh, nou, daar, daar, daar hadden hij echt de meest gekke dingen mee uit, hoor. Uh, daar sprong hij bovenop. Gooide de dingen over de buur heen en het gekke was: ding blijft nog spelen ook. <lacht> nou, zelfs missen zetten die tussen de toetsen. Oh. Op. Ja, jongen, dat was, dat was, dat was een spectaculaire act. Wat hij daarmee uithaalde. Maar goed, um, Keith Emerson dus schreef het. En u hoorde het eerste gedeelte, de Fantasia. En dat was natuurlijk een beetje uh, ja, klassiek. Nou, maar dat kan in dit programma, want wij hebben geen enkele restrictie. Wij mogen alles doen in dit programma. Klopt. Heerlijk, Toch? hè? Ja, wij mogen alles doen. Ik heb nog niks gehoord van de programma luidster dat het niet mag. Nee, ik, ik, dus... ook, niet. ik ook niet. Nou, dus we gaan we gewoon door. Lijkt me wel. Wij zoeken de grenzen. Ik wou bijna zeggen toen het nummer voorbij was... ...u luistert naar weer een nieuwe aflevering van ZFM Klassiek. Ja, oké. Okay. <laughs> maar dat gaan we niet doen. Nee, we gaan naar Bob Dylan. Ja. Ja, Bob Dylan. Wie kent hem niet? De man is hofleverancier van giga veel bekende nummers. Grote hits voor anderen, maar ook voor hemzelf natuurlijk. Dylan was eigenlijk een beetje geïnspireerd door Woody Guthrie. Dat is ook zo'n folk figuur uit de jaren 50, zeg maar, begin jaren 60. En het leuke van Dylan is natuurlijk dat hij absoluut niet zingen kan. Dat is jongens, dat geluid een beetje. Maar het had wel iets en het werd ook inderdaad opgepakt door CBS en hij heeft ook dus echt hele grote dingen gedaan. Begonnen natuurlijk als troubadour zeg maar, protestzanger heette dat in de tijd ook wel. Maar ja zeg maar gewoon troubadour met een gitaartje, een mondharmonicaatje en meer niet. Later, en dat is hem door de echte folk adepten ook behoorlijk kwalijk genomen... Later ging hij elektrisch en toen kwam hij ineens met, met een sterk versterkte, elektrisch versterkte band achter zich en zo. En nou, dat vonden ze eigenlijk niet meer als heiligschennis, want dat mocht een folkartiest, die mocht nooit elektrisch. Dat, dat vond men toen. Nou, oké, okay. Dylan had daar mooi maling aan en die deed dat gewoon. Maar ik heb uh, dus een plaat meegenomen. Ik denk dat het zijn eerste plaat is. Ik, dat ben ik bijna zeker van. En er staat natuurlijk een nummer op dat uh, we allemaal kennen. Boudewijn Groot heeft er zelfs ooit, ooit nog eens een vertaling van gezongen. Gemaakt door Lennart Nijg. Er komen andere tijden. En nou, hier op het origineel. Bob Dylan, The Times, They Are A-Changing. Komt ie? Jawel. Oh ja, je moest dit het hardvuur van afstellen natuurlijk. Natuurlijk. Ja, het hardvuur. Ja, ik snap het. Zijn uh, derde album is het. Oh,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 de echte de pure Dylan, hè. Zo, zo is hij begonnen. Ja, het is inderdaad als een derde plaat, joh. Dat ik dat, derde. Uh, Mooi, hè? Ja, het is een derde plaat alweer. Daarvoor uh, Bob Dylan en uh, nog een ander. Maar het beeld is even weg, dus ik kan het even niet zien. Maar goed, maakt niet uit. Uh, okay, de vuurwilling Bob Dylan oh, ja, de in 1963 in 1962 uh, gewoon Bob Dylan. Ja, en, en deze plaat komt dus uit 1964. Wat een tijd geluk. De side of Bob Dylan heeft hij ook nog in 1964 gemaakt. Ja. Ja, hij was erg productief in die jaren. In 1965 allemaal... had hij ook twee platen. In ja. 1967 had hij er twee. In 1970 had hij er twee. Ja, in toen, toen, was hij al, toen twee. vond ik hem al een beetje twijfelachtig Hij, ik, ik, uh, uh, uh, ik ben hem eigenlijk kwijtgeraakt. Zeg maar, dat hij met Nashville Skyline uh, kwam. Toen, toen, toen was hij ineens af van dat protestgedoe. En, dat was in 69. En, ja, en, en toen kwam hij ineens met, met, met een country plaat in. in... <lacht> Echt, ja, maar toen hit, begon vanaf deze... 1970 heeft hij wel zijn eerste hitnoteringen gehad, hè? Nee, dit zijn de, deze platen waren ook al hit. Like a Rolling Stone is een hit geweest. Uh, de, en en uh, dat waren echt prachtige platen, weet je wel. Uh, like a Rolling Stone, dat kent iedereen natuurlijk. I, ja, want you. I Want You, van die LP Blonde en Blonde. Maar toen was hij al, al op, zijn, op zijn elektrische tour. En die eerste 4, 3-platen, toen was hij dus echt op deze tour. Gitaartje, montemonicaatje, meer niet. En uh, deze Times Are The Changers staan echt prachtige nummers op. En, nou, we gaan daar straks nog veel meer, of veel meer, maar we gaan er in ieder geval nog meer van horen. Ja, meneer Joyce, dat ja, ja, uh, kan lopen. <laughs> Poh, het kan heel raar lopen in het leven. Hè? Ja, wat ja, hebben we vandaag? We hebben vandaag de Tremelo's, als origineel. En uh, is de jury er al eigenlijk? Er dus zijn er twee pas. Oh, twee? Eentje is er ziek. Oh, word jij invallen zeker? Ja, maar dat is het geen probleem toch? Hoe wil jij dit keer doen invallen? Nee, nee, dat val jij maar niet. Oké. Okay. Ja, nee, maar jij bent er al een beetje bedreven in. Ik vind het wel goed dat jij dat doet. Ja, nou, dat is het toch nieuw voor mij uh, wat er gaat komen. Ja. Ken ze niet? Wat? Nee, de tremolo's? Oh, dat is een Tremolo's. Tremeloos. Dus je bent uit de jaren zestig en um, die hadden allemaal hits met een beetje vrolijke leuke liedjes. Uh, uh, en een van de grootste die ze gehad hebben was... Uh... Goh, nou, dat, ik, ik heb net de titel in me af Silence is Golden. Ja, dat was een van hun grootste hits. Maar dit is uh, My Little Lady. Hier zijn de tremolo's In dat kan lopen. I think about my baby, the perfect little lady. I think about a shiny golden hair. I'll never be. Without a single warning Before I finish yawning She is there You can make the sun and oh. Dan ze zijn zomaar uit zijn dak aan het gaan. Ja, ja, nee, nee. De Tremolo's. With, uh, My Little Lady. En ik heb het donkerbruine vermoeden dat dit niet de originele versie is. Maar het klinkt wel iets te modern eigenlijk. Voor de, iets wat uit de jaren 60, 70 komt. Maar goed, maakt niet uit. De Tremolo's was een band die begonnen is als Brian Poole en de Tremolo's. En die Brian Poole, die hebben ze er op een gegeven moment gezegd: van nou uh, ga jij maar uh, fietsen stelen. En uh, toen werd het gewoon. Het gewoon de tremolo's En die hadden hit na hit in de 60s. Prachtig. Maar goed, u weet waar het over gaat in dit onderdeel. Het kan lopen. Ja. Ja, toch? En wat is er tegenhanger? Oh, nee, ik denk ik krijg de tune weer van je. Maar... Oh, nee, nou, ja, uh, ja. gewoon een uh, beetje, een beetje. Oké, okay. goed. Wat gaan we doen? Uh, Rob Kanters, nee, Marco Kanters heet ja. de man. Ja. En hoe heet het nummer van hem? Slime dood? Nou, liever niet, voor zijn bloederig zo. Ja. Ja. My Little Lady. Oh, heet het ook My ja, Little Lady. Hè? Nou, wat leuk dat hij dat zo genoemd heeft. Dames ja, en heren. Nou, jury. Spit zijn, zijn je oren, jury. Want hier komt dan My Little Lady in de versie van Marco Kantos.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 je foto staat Ik denk dat als je uh, uh, na ongeveer een half vat bier op te hebben in een upper ski hut staat... dat je dit uh, ontzettend leuk vindt. Ik weet het wel zeker. Maar ik denk, nou... Zie je wel dat de derde jurylid er was? Oh ja? Ja, joh. Oh, we zien het toch? Ja. Huh? Maar die hebben de... het niet gehoord. Nee. Nou ja, ze hebben het door het toilet gespoeld, die Marco Kanters. Dus uh, het is uh, over met Marco. ja. Dat is pech. Marco, weg. Ja, dat is pech. Dag, Marco. De ga-route. Ja, nee, ja, misschien, zoals je zegt, in een leuke afgeskiwarr. of zo. Ja, dan is het wel leuk. Maar, maar niet voor als vergelijking met de Tremeloos. Nee, niet met de Tremeloos. Nee, nee ik die liever. Nee, heb ik die ook liever. Vind ik ook. Maar goed, laten we het dus over andere muziek hebben, dames en heren, want we hebben nog een lang nummer. We hebben vandaag eigenlijk heel veel lange nummers. Alleen Dylan heeft een beetje wat korter. Is niet erg. Maar is het niet zo erg. We gaan naar de Peddlers, dat fameuze trio met onder rond Hammond organist Roy Phillips Uit de, Ja, begonnen eigenlijk in 1964, niet onder die naam, het heet is anders, maar uh, in ieder geval <coughs> zijn ze wel bekend geworden onder deze naam, de Peddlers. Uh, 1969 is deze plaat uitgekomen, de LP Birthday, en daar hadden ze een gigantische hit op. En dat was ook de reden dat ik eigenlijk met ze kennis maakte. Want die, die, dat nummer hoorde ik toen. En ik hoorde dat hem En was natuurlijk helemaal plat gelijk. Daarvan. Um, ik draai graag die grote hit nu voor u. En dat duurt in deze versie maar liefst 6 minuten 30. Dus gaat u lekker genieten van de Paddlers en het nummer Gurley. The answer to a prayer, you're the passage of Beethoven, like a precious stone, you're You're that little touch of sadness, but your overwhelming joy, you're that never-ending mystery. In the mind of every boy, you're the most expensive perfume, with the scent of morning air, you're that wonder of God's creation, and I'd like the world to share. My girl You're a soothing, healing hand You're the gift of wide awakening In this tired and troubled land You're the sunlight, you're the shadows You're an excellent time of year You're the smile that brings contentment You're the hurt behind a tear The beauty of a poem, by Walter Delamere. You're the hope behind the promise. You're the dream beyond the prayer. My girl. I love you, girly. Net op tijd. tijd. En altijd, altijd, dat weet je toch. De Paddlers van de LP Birthday. Geweldig nummer. 6 minuten, 30 maar liefst. En uh, ja, het eerste stuk, dat kennen natuurlijk, want dat was de single. En dat laatste gedeelte, dat was er op de LP uh, aan vastgeplakt. En dat, en dat heette dan, dan ook P.S. I Love You, Girlie. De Paddlers, we gaan gauw door naar de nice. Namens en heren van de LP Five Bridges. Uh, een volledig, bijna volledig uh, live opgenomen plaat. Er staat één stuk op wat in de studio is opgenomen. Maar de rest is bijna allemaal live. Um, we gaan nu luisteren naar uh, een stuk uh, van de tweede kant. Daar waar de Nice tekeer gaat met uh, klassieke thema's. En dit is de Karelia Suite. Gespeeld dus door de London Symphonia onderleiding van Joseph Eager. En met de popband The Nice. Hier is de Karelia Suite. Maar ik moet even doorpraten, want ik praat door tot ik muziek hoor. Ah, daar zijn we. Emerson en The Nice en London Symphony. Ja, we moeten... We zijn nog eens wat aan de into, het einde om te eerst Bijna. Nou, hij is net afgelopen. De Karelia suite van Sibelius stond dus uh, model voor dit stuk, originele partituren. Uh, en wij gaan eruit, dames heren, want we moeten u uh, gaan uh, het we verbreiden. We nog, uh, nog vier minuutjes. Hebben we nog vier minuutjes? Ja, vier minuutjes. Oh? Ik. Ja. Oh, nou ja, goed. Dan doen we nog even iets van dillen natuurlijk. Dan doen we nog even iets gauw van dillen. Dat kan dan net mooi. Ik dacht van, voilà, ik had op mijn klokje te kijken. Nou, één minuut verdienen, loopt mijn horloge voor. Ja, kan gebeuren. One Too Many Mornings. Ja, prachtig. Gaan we doen. One Too Many Mornings, van Bob Dylan. Van zijn derde plaat uit 1964. En die plaat heet The Times, They Are A-Changing. Dat heeft u al gehoord. En dit is One Too Many Mornings. Down the street, more. the dogs are barking. And the day is it getting dark. As the night comes in a falling. The dogs lose their bark. And the silent night will shatter from the sounds inside my mind. There's one too many mornings in a thousand miles behind. crossroads of my doorstep my eyes start to fade and I turn my head back to the room where my love and I have laid and I gaze back to the street the sidewalk and the sign and I'm one too many mornings and a thousand miles behind There's a restless, hungry feeling That don't mean no one no good When everything I'm a-saying He can say it just as good You're right from your side I am right from mine We're both just one too many mornings And a thousand miles behind en puur vooral hè? de echte Dylan. zoals hij uh, begonnen is in uh, 63 toen hij zijn eerste of 62 zelfs toen hij zijn eerste plaat uitbracht Bob Dylan genaamd, maar zijn grote hit die kwam natuurlijk met de Times the Earth Change Changing en dat staat dan weer op deze plaat, deze derde plaat 1964. We gaan eruit voor uh, boodschappen en nieuws en uh, wat iets meer zei en na het nieuws komen wij natuurlijk weer bij u terug, dus ik zou zeggen tot viel, straks, tot straks dan, ja. ja. ja. Tuurlijk. Tuurlijk. Hé? Ik denk wel. We nog een bakje koffie? Of, uh... Uh, je, weet waar, je weet de weg toch? Nee. Waarom niet? Je loopt de trap op naar boven. Met nee, het valet te... daar tegenover oh, staat de ze zo'n... Je hebt toch altijd, hè? Je voor de koffie. Jij bent afdeling voorage hier. Ik moet ook alles doen hier. Natuurlijk. Ja. Ja. jongen, jongen, jongen. Je doet net alsof of ja, het allemaal de... zo makkelijk gaat. Het gaat allemaal zo makkelijk. Jongen, jonge, jonge. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.